Net nu. Entertainment for you. Brian op ZFM en Run to You. Hey, lekker zeg, een lekker openingspaad, Brian Adams. Begin van je zaterdagavond, het is uh, 7 over 5 en een hele goede middag. Lekker dag gehad vandaag ik moest voetballen tegen De Brug. Ik voel bij haarlem kennemerland en we hebben gewonnen met 7-3. En ik moet zeggen, eerste helft. Uh, ken Barcelona? Nou, oké, okay, dat, dat, dat, dat, dat, dat leek erop. Laat het zo zeggen. Ik ben uh, druk bezig geweest deze week. Onder andere met de voorbereiding voor de Ladies' Night. En dat is vanavond in het Boerhavenbad in Haarlem... Dat heeft te maken met mijn stage en ik heb een beetje geholpen met die organisatie. En klinkt je het nou interessant? De Ladies Night, ben je vrouw? Nou ja, kom, lekker, kom lekker langs. Kom uh, genieten van een aantal massages. We gaan aan de slag in het zwembad. Onder andere Aqua Jogging en Aqua fitness fitnesszwemmen. En um, kom gezellig langs. Je bent welkom vanaf half negen in Borhavabad in Haarlem. Ja, leuk bericht. Over misschien jou. Zeg eens eerlijk. Stel je voor je loopt over straat op een zaterdagmiddag... en het is behoorlijk druk. Kijk je dan naar een knappe vent? Of kijk je toch hoe andere vrouwen eruit zien? Nou, een tweede... Nou, dat is op zich niet raar, Want uit het onderzoek blijkt namelijk dat vrouwen meer kijken... naar andere vrouwen dan naar mannen. Vrouwen letten dan vooral op, uh, op elkaars figuur. Kleding en haar. 90% van de ondervraagden loert het liefst op het strand... En op het strand uh, ben ik er zeker ook mee eens. Alleen kijk ik ook liever naar de vrouwen dan naar mannen. Dus mannen, let even op. Dit is wel een extra reden om naar onze mooie vrouwen te kijken. En uh, even in de gaten houden. Dat lijkt me in ieder geval wel een goed plan. Goed. Entertainment View, dat is waar je naar luistert. Op ZFM. Een hele goede middag. zometeen. Nieuwe muziek van Labyrinth en Emily Sandé, Beneath Your Beautiful. Goeie plaat. En dit is Phil Collins, Susu Studio. Ik ben van Zandvoort. You tell all the boys no, makes you feel good, yeah. I know you're out of my league.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 Oh Hoos. <laughs> Later de korte fool fool guns love love en daarvoor de nieuwe muziek van Labyrinth en Emily Sande die gisteren nog in de voice was. Beneath Your Beautiful, dat liedje. Ik vind, het een, ik vind het een mooi liedje, helemaal in deze donkere tijden. Ja, grappig bericht. Um, wat ik afgelopen week las, het is ook wel heel typerend hoor. Je hebt de afgelopen zomer vast en nog wel meegekregen. Jolante van Snijder, Cabau, Kasbergen van Huppuppupp. Je weet wel uh, wie ik bedoel. Die zou namelijk in Amerika meespelen in een film. En ze zou nog een grote rol ook krijgen. Ze zou namelijk... Um, een rol krijgen als vriendin van de hoofdrolspeler Mats Mikkelsen... in de film Move On. Jolante die denkt van, ik ga het nu even maken. Allemaal mensen waren trots op haar. Je hebt het goed gedaan. Eindelijk ga je het maken in Amerika. Wat denk je? De film komt uit. Jolante is buiten haar medeweten eruit geknipt. <laughs> Hoe verzie je het, hè? De productie van de film wil ge geen reden aangeven... waarom Jolante is. Ook van Janter, met een zin. Leuke Sinterklaas. Zwarte Piet liedjes. We gaan zo meteen bellen met Chille Piet. Hij heeft een nieuwe single uit en we gaan vragen hoe dat is gemaakt. Je hoort het allemaal na Shalamar.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 Another way Throw back my hands and say I wanna be free oh, Free to be made Turn around. Wat een heerlijk liedje zeg. Nieuwe muziek van Jamie Faulkner. Turn Me Around. En wil je dit liedje nou ook hebben? Hij is ze downloaden via zijn website. Jamie Faulkner heeft deze gast in zijn nieuwe single Turn Me Around op ZFM. Morgen komt De Lieve Sint ook in Zandvoort aan vanaf 12 uur... ...wordt hij verwacht uh, aan het strand. En natuurlijk, in de Sinterklaasperiode... ...worden altijd hartstikke leuke uh, Sinterklaasliedjes uitgebracht. Aan de telefoon heb ik de enige echte Chilipiet. Chilipiet, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Hoe gaat-ie? Heb je een uh, zware boot toch gehad? Uh, ja, ja, ik ben uh, een paar weken geleden met een vliegtuig naar uh, Nederland gekomen. Alvast vooruit. En, uh... Het was goed te doen. Het daar op ja, want dat is het verhaal. Hè? Kijk, normaal gesproken ga, gaan er um, allemaal pieten met natuurlijk Sinterklaas vanuit Spanje naar Nederland. Maar jij ja, hebt het wel. toch iets anders aangepakt. Waarom heb je dat gedaan? Nou, ik ben uh, iets eerder naar Nederland vertrokken. Om een, uh, een cd'tje op te nemen over Sinterklaas met een heel nieuw nummer erop. Ja. Samen met een uh, Nederlandse zanger, Johan. En uh, daar hebben we ook een uh, clipje bij gemaakt. En als, dat, dat hebben we dan gedaan als uh, verrassing voor Sinterklaas vanmorgen. Voor Oké, okay. maar wat ik me dan afvraag, um, je gaat toch met al die pieten die boot op, toch? Hebben ze je niet gemist? Dachten ze niet, waar is er nou weer Pieter, Hij heeft ook zijn taken uit te voeren. Waar is hij nou? Ja, dat, uh, dat hebben we zo geregeld met alle pieten onderling. Ja. Dat ze niks tegen Sinterklaas zouden zeggen dat ik eerder zou vertrekken naar Nederland. Zodat we het verrassingje van Sinterklaas wel heel konden houden. Ja. En uh, tot nu toe is dat allemaal goed gelukt. Oké. Okay. Is het nou hard werken als uh, Zwarte Piet? Wat was de vraag? <laughs> is het nou hard werken als Zwarte Piet? Ja, heel hard werken. Ja? We zijn het hele jaar uh, door bezig om uh, alle cadeautjes voor de kind uh, in, uh, in te pakken en in elkaar te zetten en te doen. En uh, ja, dan uh, krijgen we de drukste tijd van het jaar, hein, met uh, pakjesavonden dergelijke. Ja, dat, uh, het is keihard werken. Ja. Voor de kinderen is het ook hartstikke leuk om te doen. Maar waarom heet je dan chillen, Piet? Omdat ik me uh, nooit druk maak om de dingen. Er zijn een hoop pieten die uh, veel stress uh, beleven. Ja, is dat zo? Oké. Okay. Want ja, alles moet wel juist op tijd klaar zijn. En ik maak me nooit zo druk door. Ik ben heel relaxed. en uh, <laughs> okay. Ik gewoon ervoor dat mij niks gebeurt. Oké. Okay. Uh, drukke tijden dus. Um, leuke nieuwe single. Ik heb, hem net even, ik heb hem net even gehoord. Morgen komen jullie aan hier in Zandvoort, hè? Ja, dat klopt. Hoe gaan jullie um, dit liedje laten horen aan uh, Sinterklaas? We houden het nog even als uh, verrassing voor Sinterklaas... tot aan, uh, aan, het, aan de theatervoorstelling... Oké. Okay. we gaan doen in Theater de Krocht. Ja. En daar krijgt Sinterklaas het hele nieuwe nummer te horen en te zien... want dan is ook uh, de clip helemaal klaar. Dus dat wordt heel spannend voor ons, maar, zowel voor ons als voor Sinterklaas... want Sinterklaas weet nog van niets. Nee, dat wordt spannend. Um, kinderen die willen komen... En die jou willen zien natuurlijk uh, het liedje Vertolken samen met Sinterklaas. Um, waar kunnen hun terecht morgen? Die kunnen morgen terecht bij, uh, snackbar, bij de Snackbar Het eh, Plein. Bij Snackbar Het Plein? Daar kunnen ze onder andere de kaartjes kopen. En de kaartjes die kosten dan 7,50 intree. Oké. Okay. En dan uh, hebben ze twee uur lang spektakel. Nou ja, klinkt goed. Heel veel succes de komende tijd. Ja, jawel. Ik denk dat je het wel nodig zou hebben. En um, doe lief hè, voor die kindjes. Ik weet het. Ja, zoveel mogelijk hè, voor <laughs> alle kindjes. Oké, okay, heel goed. Hele fijne avond en succes. En we gaan de nieuwe single draaien. Oké, okay, ja. succes jullie ook. Dankjewel. Oh, hoi. Ja, het hele jaar. Nu zijn daar cadeautjes. Voor ieder kind.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 Maar je lekker pijn, chocolade. Sinterklaas fijn naar de koude, zo gejuicht door vele kinderen. De feest kan echt beginnen Kinderen en bieten stralen Pepernoten en presentjes halen Ja, het hele jaar neust hij na cadeautjes Voor ieder kind dat tot de goede zicht Vanuit Spanje komt hij straks weer aan Voelt in overvloed, dus laat je lekker gaan. Ja, het hele jaar, neus, wij maken nootjes voor ieder kind. Dat doet de goede zin vanuit Spanje.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 plaats zegt de nieuwe Ed Struilaard op ZFM Anything. anything. En dan word je natuurlijk uh, Chille Piet live hier in de uitzending. 24 november, over twee weken dus. In Theater de Krocht, Sinterklaas en de lachende professor. Er zijn twee voorstellingen. Vanaf 1 uh, uur, van, uh, uh, uur in de voormiddag en vanaf 4 uur in de namiddag. En 3 is 57 en is is zeker de moeite waard. En morgen komt hij dus aan met al zijn pieten Sinterklaas hier in Zandvoort. En ZFM Zandvoort is er live bij. Vanaf 12 uur kan je luisteren naar ZFM en word je op de hoogte gehouden van deze Sinterklaas spektakel. Ik hoop dat hij net zoals vorig jaar weer met een uh, mooie speedboot het strand op komt. Dat is natuurlijk wel een spektakel. Vanaf 12 uur dus op ZFM Zandvoort. Dus de nieuwe Pink. Think that it's better Like spring and she talks like June. voor Train, Drops of Jupiter. Daarna echt een hele tijd niks gehoord. Zou dan toch een enasvlieg blijven? Nee hoor, ze kwamen toch met Hey Soul Sister. En nu hebben ze echt weer een hele grote hit... met uh, een of andere chick Bruce's. En eigenlijk is Train niet meer vanaf de radio te slaan. Maar beter dan dit hebben ze eigenlijk ook niet meer gemaakt. Ja, leuk nieuws in Zandvoort. De ondernemer van het jaar. Um, is een verkiezing elk jaar in Zandvoort. En dit jaar... Waren er waren de vijf categorieën: horeca, strand,horeca, venter, strandplaathouders... detailhandel, logesverstrekkers en dienstverleningen. En we hebben een uitslag. Is donderdag volgens mij bekend gemaakt. Ik weet het niet zeker, maar ik heb de uitslag wel voor je. Onder andere werd winnaar in de categorie Horeca Dorp. Snekbaar Hartplein Op het Kerkplein die werd. Ja, daarmee verrast ook wel. Ze waren er enorm blij mee. Ik heb op Twitter gezien dat ze regelmatig hebben gezegd... dank jullie wel voor jullie stemmen. Heel erg blij mee. Dan in de categorie strand, horeca, venters en strandplaathouders. Daar won het strandpaviljoen Talassa. En de categorie detailhandel won in de Kerkstraat zijnde Kids Avenue. En de categorie logé dus dat zijn de hotels bijvoorbeeld... won op de Hoge Weg Hotel Zeespiegel. En tot slot categorie Dienstverlening en overige Zonnestudio Sunny Beach... in de Haltestraat, allemaal van de harten. Gefeliciteerd namens CFM Zandvoort. Ja, wel een apart verhaal, ook wel leuk, want zoveel ervaring... Zoveel hits en toch waren ze zenuwachtig. Raccoon, die werd benaderd om de songtitel te maken voor de nieuwe film Alles is familie. Nederlandstalig is niet onding, zo zei Lietzamer Bart van der Weijden. Het was een eenmalig uitstapje en het is nog niet gelukt. En het is nog ons gelukt ook. Ik ben benieuwd wat je ervan van vindt. De nieuwe raccoon op ZFM. Oceaan. Er is te veel te zeggen. En te liegen nog veel meer.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 Zou het zijn dan was er iets waar ik kon voordat de put droog kon te staan, dan was het langs leven familie waar ik veel van hou, en voor die ik sterven zou.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 Zijn De liefde om je hart te luchten, een Oceaan, alleen van mij, een Oceaan. Oh, wat vind ik dit een mooi liedje zeg. Raccoon en Oceaan op 17 maart 2013 viert Raccoon het 15-jarige bestaan met een groot concert in de HMH in Amsterdam. De band zal speciaal voor uh, de fans alle grote hits uit de voorbije 15 jaar spelen. En alles is familie. De songtrack van Raccoon van de film alles is familie. Die zit, uh, dat is even kijken met Kim van Kooten. Karis van Houten, Thijs Romer, Chitske Reininga en Willeke Alberti is vanaf 22 november in de Bioscoop. Dus alles is familie vanaf 22 november in de Bioscoop. Het is Entertainment for You op ZFM met Roachford. I used to live my life just fast and free. And do as I feel. Right down to the bone it was a rolling stone. Just be free.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 Heerlijk Klieken zegt Roachford op CFM. And only to be with you. En zometeen. Na het nieuws van 6 uur gaan wij onder andere bellen met popstar Henry. En Henry vertelt ons elke week wat er is gebeurd in de showbiz. Dit is fijn zeg, mijn favoriete plaats van dit moment. Het is van Electric Empire en Chainsaw.